Joek het met het NOS-journaal. In Indonesië is de Nederlander Ang Kim Sui geëxecuteerd. Zijn advocaat meldt dat hij rond half zeven is doodgeschoten door het vuurpeloton. Ankim Sui was in 2002 veroordeeld wegens drugsmisdrijven. Nederland probeerde de executie meerdere malen te voorkomen. Volgens NRC Handelsblad heeft koning Willem-Alexander de zaak vorige week nog besproken met de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken. Tegelijk met de Nederlander werden ook een Indonesische vrouw en vier andere buitenlanders geëxecuteerd. Minister Ascher heeft het op het PvdA-congres in Utrecht opgenomen voor de Nederlandse moslims. Ze mogen van de minister niet de dupe worden van terreur door een kleine groep extremisten. Ascher zei dat hij niet kan accepteren dat moslims hun geloof gekaapt zien door terroristen. Hij benadrukte dat moslims bij Nederland horen. De Nederlandse tandarts Mark van N. is op last van Franse onderzoeksrechters opgenomen in een psychiatrische kliniek in de buurt van Orléans. Dat schrijven Franse media. Van N. zegt dat hij psychische problemen heeft. De man, die bekend staat als de horror horrortandart, werd donderdag overgebracht naar Frankrijk. Daar zou hij in zijn praktijk de gebitten van tientallen patiënten onherstelbaar hebben beschadigd. Op de NK-Sprint gaat Hein Otterspeer ruim aan de leiding. Op de eerste dag schreef hij zowel de 500 als de 1000 meter op zijn naam. Michel Mulder staat tweede. Bij de vrouwen voert Thijsje Oenemaat het klassement aan. Ze was het snelste op de 500 meter en werd derde op de 1000. Die afstand werd gewonnen door Marit Leenstra. Morgen staan in Groningen opnieuw een 500 en een 1000 meter op het programma. De snelste schaatsers kwalificeren zich in principe voor de WK-Sprint. Eind volgende maand in Kazachstan. Het weer nog, we buien over het land en landinmaart is kans op sneeuw. Vannacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt, maar dan kan het ook glad worden. Morgen is het bewolkt en gaat het regen of sneeuwen? Het wordt 0 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 In in ZFM. ZFM. Met nu de Euro Breakdown. De continent van onze aardkloof. Europa. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten.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 Met Maurice Mulder. 25e jaargang aflevering 3. Maakt het vandaag 16 januari 2015. Deze week hebben we 15 stijgers. 8 zittenblijvers, 14 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Dat betekent opgeteld dat we weer in totaal 40 nummers hebben... De Eurobreakdown is weer begonnen. Zes minuten over drie hier op CIVM Zandvoort. Met deze week de Zoos kan zij drie nieuwe binnenkomers. De snelste stijger van deze week is in handen van Megan Trainor. met your lips are moving. 9 plaatsen gestegen. En 21 plaatsen gedaald. Dan maakte de snelste daler. Dat is Robin Schultz samen met Jasmine Thompson met Sangas Down. Vorige week nog op de uh, 19e plek. 14 weken lang in de lijst. Drie nieuwe binnenkomers betekent ook dat drie mensen het uh, helaas niet gehaald hebben deze week. Dat is Avicii met The Days, Lo met Stay High en Sam Smith, I'm Not The Only One. Die zijn uh, uit de hitlijsten verdwenen. Helaas, maar waar. Tot vijf uur weer dus de 40 heetste hits van Europa. Een mooie nieuwe top drie deze week gaan kijken naar de Nederlandse top 40 en wat er te doen is dit weekend in Zandvoort. Maar eerst even een kleine opfrisser hoe de top 3 er vorige week uitzag. Nummer 3. En ik wrijf je naam. Mert Op, vredo, op vredo. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op 3 was dat Taylor Swift met Blank Space, David Quetta en Sam Martin. Op 2 met Dangerous. En op 1 stond Loris Pussy en Q-Tip met Meltdown. En we beginnen deze week met de snelste daler, dat is Alesso, uh, Robin Schulz, moet ik zeggen, en Jasmine Thompson's Hang Down. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where it go next. My mind on you doesn't matter where we go. keep asking where we Deze week 21 plaatsen gezakt. Robin Schultz. Samen met Jasmine Thompson. Met de... Dat wou ik dus zeggen. De Euro Breakdown. Let's the de Sun Goes Down op nummer 40 in de Euro Breakdown. En uh, natuurlijk zit Sander tegenover me. Goedemiddag, Sander. Goedemiddag, Marie. Trouwens steun en toeverlaat van de afgelopen weken hier bij de Euro Breakdown. Anders zit ik helemaal alleen in de studio. Dat is ook niet gezellig. Dus uh, welkom... Ja, en goedemiddag. Goedemiddag, alles goed? Ja, met jou? Ja, nou ja, ik ben er weer, hè, dus uh, ik denk het wel. Ja, gelukkig. Gelukkig wel. Nummer 40 hoorde je net uh, in de Euro Breakdown, Robin Schulz. Op 39 staat die Evner met fade-out lines. Zeven plaatsen gezakt, 16 weken lang in de lijst. En ze zijn uh, nooit hoger gekomen als de zesde plek. Maar dat maakt helemaal niet uit. Wie weet kan dat nog, de lijst gaat alle kanten op, iedere week. Volg ze ook op uh, Facebook, facebook.com slash EuroBreakdown. Daar post ik iedere keer uh, de lijsten van die week. Deze lijst staat er naam natuurlijk nog niet op. Want dan verklap ik wie er op nummer 1 staat en dat wil ik ook niet. Dan kan je wel verklappen dat er het, uh, het een uh, nieuwe nummer 1 is. Dat is altijd leuk om te weten, toch? Philippe George. George Philippe, moet ik zeggen. De nummer 38 is nieuw binnengekomen deze week. Met een prachtig nummer. Want 28 december 2014, nog niet eens zo lang geleden... al klinkt het wel uh, weer weg vorig jaar... ging uh, zijn eerste debuutsingle uh, Wish You Were Mine de tent uit, de deur uit. En het nummer uh, zit uh, sampletjes in van uh, Stevie Wonder... van zijn song uh, My Serie Amour. En op 4 januari 2015 kwam hij in de UK Single Charts uh, op nummer 2. Nummer 1, uh, daar is uh, voor Mark Ronson samen met Bruno Mars... met het nummer Aptan Funk... Maar meteen als eerste in de lijst en meteen op nummer 2. dan moet het een geweldig nummer zijn. In Europa wordt hij goed opgepakt. Hij komt binnen op nummer 38. En dat is Philip George. George Philips, wish you were mine. In 2014, dus eind 2014 kwam hij met dit nummer. Doet mij een beetje denken aan de jaren 90. De mooie electro beat erin. 38 voor hem. We gaan nog uh, veel van hem uh, zien, uh, heb ik zo het idee van deze Philip George. Nummer 36 is voor O'Geen. The over there. Let me see care and it feels like magic. I'll Vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. Dat was nummer uh, 736. Alweer o Magic. Twee weken lang in de lijst. En dan dus had het er uh, net even met uh, Sander over ondertussen. Van die meiden. Lisa, Amy en uh, Shirley. Kind van het uh, Junior Song Festival En nou ook door The Voice. Ik ben benieuwd of we nog meer van ze gaan horen. Jij zei dat ze een paar nummers gingen uitbrengen. En daarna een album. Ik denk uh, zelf, uh, ik hoor niks meer van ze. Ja, nou, ik ben benieuwd dus of ze echt doorgaan met het uh, zang. Oké. Okay. Nou, we gaan meemaken. Ik hoop uh, als ze het doen, dat ze het snel doen. Want uh, ook Europa heeft, er, uh, heeft ze de, gevonden. Daarvoor staan ze nu op 36. Vorige week waren ze binnengekomen op 39. Drie plaatsjes maar, maar toch. Eh, beter als niks. Dat is uh, dat uh, Clean Bandit, samen met Jess Glyn, Real Love, op 37 blijven we hangen deze week. En om 35 hebben we een nieuwe binnenkomer. En dat is eigenlijk best wel een oude rot in het vak, moet ik zeggen. Die uh, doet het al een tijdje. En hij niet alleen, degene waarmee die doet, doet het nog langer. Die kennen we schrik niet, van de Beatles... Ja, zo lang al. Ja, zo lang al, de Beatles. Ja, inderdaad. Dan heb ik het natuurlijk over uh, Paul McCartney. Hij doet samen met uh, Kanye West... Want, uh, een mooi nummer... die uh, onlangs is uitgekomen, want uh, Kanye West... Um, wie hem niet kent, het is een Amerikaanse rapper, zanger en producer. Hij heeft uh, ook een eigen platenlabel, Good Music heet hij. En hij is uh, bekend geworden door het produceren van onder andere het album The Blueprint van Jay-Z. En diverse hitsingles van uh, Alicia Keys, Janet Jackson en The Ludacris. In 2003 maakte hij zijn eerste single. En in 2004 verscheen zijn eerste album, The Colors Dropout. En sindsdien heeft hij nog maar drie albums uitgebracht. Late Registration in 2005 en Graduation in 2007. En uh, B.O.B.'s... Oh nee, 80's en Heartbreak in 2008. In april 2008 verschijnt American Boy in de top 40... wat zijn grootste hit in ons land dan ook meteen wordt... Op zijn uh, lijst van top 40 hits uh, prijken naast deze. Uh Kijken naast deze samenwerkingen met uh, Estelle. Ook productie samen met uh, Chris Martin, Jamie Foxx, Neo, Katy Perry, Daisy, Z, cetera, et cetera. Nou, in 2015, uh, dus nu, hoe ga je daaraan uh, met Only One? Een samenwerking met Paul McCartney eraan vast. En die staat deze week op 35 in de Euro Breakdown nieuw binnengekomen. Het prachtige nummer Kanye West samen met Paul McCartney. Only One op 35 hier op CFM. The Only One. Eigenlijk uh, gewoon Only One op 35 hier in de Euro Breakdown. Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En uh, 35 hebben we gehad, dan gaan we naar 34, zou je zeggen. Ja, die staat er recht op op de lijst. 34, eerlijk waar. Ben heen, nou. Something I need, blijven zitten deze week. 33 vinden we blonde, samen met Melissa Steele. I Loved You. En een prachtige nummer wat uh, vorige week is binnengekomen op nummer 40. Waar ik in het begin van de uitzending uh, bijna een uh, verspreking door had. Die zien uh, we op 32. We hebben acht plaatsen, dus gestegen. En dan heb ik het over Alesso samen met Tavlo met Heroes. So we could be heroes. Alesso Tavlo 32 hier in de Euro breakdown. bij de Euro Breakdown. En dan is het uh, twee minuten over half vier, hè? En als ik dan aan half vier denk, dan denk ik aan dan denk ik aan de top 40. De Media Markt Top 40. Van onze collega's van Radio 538. Ik ga er heel snel doorheen skippen voor je. Ik zal je er niet te veel mee vervelen. Want een year breakdown is natuurlijk veel belangrijker. Hè? Dat is logisch. Op 40 vinden we daar uh, Outlines van uh, Mike Mago. Mike Majo En Dragonhead. Die even er staat ertussen met fade-outlines op 39. Coldplay met een prachtige nummer Ink. Daar gaan we nog veel van horen. Van Coldplay uh, met de nummer Ink in Europa. Kan ik je vertellen. Imagine Dragons, I Bet My Life op 32. Avicii met de Days op 30. De script staat er dus op 29. En Nielsen met Sexy als ik dans op 27. O'Gene met Magic. Staat ook in het Nederlands top 40, maar dan op 23. Becky G. Shower op 22. Olly Meurs, Wrapped Up vinden we daar op 20. En Eggo Smith, Cool Kids op 19. Nou, je wilt natuurlijk weten wat de top 3 is. Dat ga ik zo verklappen. Kelvin Harris met John Newman. Met nummer Blame die staat op uh, nummer 10. Ariana Grande en The Weeknd Love Me Harder op nummer 9. Dan heb ik net uh, thuis uh, van, Vevo, van die uh, uh, videoclips zitten kijken. Dat is een grappige clip. Uh, Calvin Harris samen met Ellie Golding met Outside op nummer 8. Mark Ronson samen met Bruno Mars, Uptown Funk op nummer 5. Runaway, You and I van Galantis op nummer 4. En dan komen we aan de top 3 van de, de, de Media Markt top 40. David Guetta samen met Sam Martin met Dangerous vinden we daar op 3. Hozier, Take Me To Church op 2. En Ed Sheeran... Ed Sheeran. Ja, Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Vinden we bij de Media Markt de Top 40, de Nederlandse Top 40 ook zeggen. Op nummer 1. Dit is natuurlijk de oude Top 40. Want as we speak zijn ze daarmee bezig. Maar daar mag je niet naartoe hè? dat weet je zeker, want deze is veel leuker. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan naar uh, nummer 30 hier in de Euro Breakdown. En die is voor uh, First Aid Kit. Met de Walk on Afraid. De R.E.M. cover. Twee weken in de lijst. Vorige week op 36. the moon goes down these heavy notions creeper. Deze duo met het uh, voornamelijk uh, pop nummer. Prachtige Walt Anafray de REM-cover op nummer 30. De zussen Johanna en Clara zijn dit. Twee weken in de lijst. Van het uh, tweede album, The Big, The Black and The Blue. Tijd voor een uh, kleine resume. Welke tien nummers hebben we gehad? Ja, zonder zin in me aan te kijken. Ik, ik, ik heb hier de lijst, lekker pup. Op 40 vinden we Robin Schulz samen met Jasmine Thompson, Sun Goes Down. Die even een fade out lines op 39. Helaas ook een paar plaatsen gezakt. Nieuw binnengekomen op 38 was uh, Philippe George, Wish You Were Mine. Clean Bandit samen met Jasmine Real Love staat op 37 en OG met Magic op 36. Nieuw binnengekomen was uh, Kanye West samen met Paul McCartney, only one op 35. Drie weken in de lijst. Blijven zitten deze week op 34. Is Ben Heynou. Something I need. Melissa Steele en Blonde. Met I love you. Vinden we na nou vier weken in de lijst te hebben gestaan op 33. Alesso samen met Tavlo Heroes. Vinden we op 32. Acht plaatsen gestegen in hun tweede week. En zeven weken in de lijst is drie plaatsen gezakt. En dan heb ik het over Quaps met Wolf op 31. En je hoorde net, hè? Melissa Steele, Adap, uh, First Aid Kit, Walk on the Freight. Dat we op de 39 e plek. De 29 e plek is voor The Magician. Samen, Years and Years, met de prachtige nummers Sunlight. Blijven zitten deze week. En plaatsen gestegen. Jawel, plaatsen gestegen. In hun tweede week alweer komen ze terecht van de 33 e plek naar de 28 e plek. En dan heb ik het over Becky G, Can't Stop Dancing. met uh, dansen. Wat een leuk verrugje. Becky G, Can't Stop Dancing, 28. Hier in de Euro Breakdown op CFM's antwoord, Maar wat ik dus zei, kan je ook niet stoppen met dansen. Dat is uh, geen probleem. De Euro Breakdown. Want kijk dan even op uh, cfm-live.nl kan je meekijken met de webcam. We hebben er twee hangen. Dan zie je ons uh, dansen op de tafel, op de stoelen, op de banken, uh, op het plafond, uh, overal.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 16 augustus 1958 is deze dame geboren. Met het nummer 1, no big deal. Die heeft ze toen laten horen bij het platenmaatschappij Sieren... en krijgt ze haar eerste platencontract. Nou, ze heeft diverse hits gescoord. De laatste bijvoorbeeld in 2008, Give It To Me, nummer 1. Ik vind deze er wel een beetje op lijken, een beetje dezelfde sfeer. Voor samen Justin Timberlake op 2008... Hang up in 2005 en Who's Dead Girl 87. En nou ja, ga zo maar door. Into the Groove ook natuurlijk. Ook in 1987. Ook oh, de nummer 1 hit in de Nederlandse top 40. Um, 1984, Holiday. Nou ja, het houdt niet op met deze dame. Ik kan er nog wel meer verzinnen, maar ik weet het zo even niet. Weet jij nog meer één nummer 1 hits van haar? Nee, nee, oh jammer. Nou, volgens mij zijn ze er ook niet meer hoor. De rest is allemaal nummer 2 hit. <lacht> maar. Ja, nee, ze, ze heeft echt heel veel hits gemaakt in de tijd dat ze bezig is. Vanaf de jaren 80 uh, tot op heden. En deze Living for Love, uh, die bewijst het maar weer dat deze dame het uh, nog steeds uh, in haar heeft. 27 was dat. 26 slaan we even over. Die is blijven zitten deze week. Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Maar we gaan naar uh, 25 toe. Ook blijven zitten deze week, maar toch gaan we hem draaien. En dan heb ik het over uh, Shepard. Met het prachtige Geronimo. 17 weken in de lijst alweer. in Zandvoort wonen. Daar wonen we vlak bij het Duinen. En daar kunnen de kinderen altijd leuk spelen. Zo, ik ook, ik ook vroeger. En dan zit je met je zaagje, dat kleine zaagje op je zakmes. Dan zit je een takje af te zagen. En dan roep je keihard als dat gebeurt. Geronimo! Nou ja, in ieder geval Sheppard, Geronimo. <laughs> ja, wat, wat moet ik er ook bij? Iedere vrijdagmiddag tussen drie en vijf. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. Ik dacht even wat leuks te verzinnen, maar ja, daar houdt het op. 23 zijn we aangekomen Joseph Selvitz met het prachtige rustige nummer Diamonds Dat is een cover natuurlijk Maar dit is Joseph Selvitz Zijn bright like a diamond Same bright like a diamond Find light in the beautiful sea I choose to be happy You and I You and I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 Australiaan Joseph zelf met de cover van Rihanna. Prachtige Diamonds. The Euro Breakdown. The Countdown of the Continent. Op uh, 23 was dat. Joseph Selvut Diamonds. Ik ben er een beetje stil van van deze versie uh, van Joseph Selvut. Van onze Australiaan. Australische singer-songwriter is dat. Hij heeft, uh, OpenSea is ook nog gemaakt in 2014 van zijn album In Your Prime. En van zijn album uh, TBA, Hustler. Die hebben we helaas nog niet gehoord in de Euro Breakdown. Maar hij is helemaal van de Down Under. Hè? Dus, uh, wie weet komt het nog, dus misschien duurt het een tijdje. Voordat uh, alle geluidsgolven van Down Under helemaal Europa hebben aangeraakt. We gaan het allemaal meemaken de komende weken hier uh, bij de Euro Breakdown. In ieder geval weten we wel zeker wat we deze week gaan doen. En wat we deze week hebben gedaan. Dus kijk naar uh, 29, daar stond uh, Magicians. Years and Years Sunlight. 28, een G met Kenstap Dancing. 27,